Met het -journaal. De meeste betogers die de A12 bij Utrecht blokkeerden zijn er weggehaald. Een paar honderd demonstranten van onder meer Extinction Rebellion blokkeerden rond het middaguur de snelweg ter hoogte van de Meeren. Omdat ze een oproep van de politie om te vertrekken negeerden, begon de politie hem weg te slepen. Rondom Utrecht staat het verkeer vast. De weg in de richting van Arnhem is dicht. In de andere richting kan verkeer er mondjesmaat langs. De gemeente Utrecht had een andere locatie aangewezen voor het protest... maar demonstranten vonden dat de impact daar niet groot genoeg zou zijn. Het protest is gericht tegen subsidies op fossiele brandstoffen. Overijssel, Gelderland en Flevoland eisen 1,2 miljoen euro... van een bedrijf dat schermen met reisinformatie maakt... Het bedrijf Sertronic zou honderden digitale borden bij bushaltes plaatsen... maar heeft de klus jaren later nog altijd niet rond. De provincies zegden al in 2023 het contract op en spreken van onkunde. Het bedrijf vindt dat de provincies zelf de problemen hebben veroorzaakt. Na de zomer dient een rechtszaak... waarin de provincies dus ruim 1 miljoen euro van het bedrijf eisen... meldt om op Gelderland. Surtronic heeft op zijn beurt ook de provincies aansprakelijk gesteld... voor de geleden schade.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 Vanmiddag overal zonnig bij 10 tot 19 graden. Ook morgen droog en vrij zonnig, dan wordt het 12 tot 16 graden. En maandag, Koningsdag, wolken en zon bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de N201 uit Horen-Hilversum is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Vinkerveen en de aansluiting met de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Dit is Zandvoort op zaterdag. Met Rob Harms en Benno Veugen. met heel veel platen uit de jaren 70 en 60, dat je lekker stereo kan testen. Dus ze gaan van links naar rechts en van rechts naar links, Benno. Lekker. En ook de mamma's en de papa's deden ja. daar mee met de California Dreaming. Ja. We gaan voor de tweede helft het vervolg weer naar Duitsersveld. Want daar hebben we gelukkig Piet weer zitten of staan, Piet. Ja, Piet zit nog steeds op de tribune en het gaat hier ook van, uh, wat jij zegt, van links naar rechts. De ene keer gaan we naar links en de andere keer gaan we naar rechts, want zowel Edo als Zandvoort zijn uh, allebei allebei uh, gebeurt een beetje aan de aanval. Bij Zandvoort zijn er inmiddels wel een aantal dragende spelers hebben moeten vervangen vanwege uh, toch wat blessures. Uh, Edo, uh, die is zeg maar toch wat meer in de aanval misschien, want ja, die moeten natuurlijk wel... We gaan weer een verschot wat, uh, wat boven de kruising naast gaat. Dus Edo zit wel alles op alles om te proberen die overwinning binnen te halen. Uh, voorlopig is het nog 0-0. Uh, en uh, we hebben wat jongelingen in het veld. En uh, ja het kan alle kanten ook opgaan. Maar 0-0 erop. We zitten in uh, met minuut 78, spelen we. Dus nog 10 minuutjes en uh, zodra er wat is, meld ik me en dan moet je me er gauw in want er gebeurt er echt wat. En we de rest wachten maar rustig op dat we... S dit opzicht zou een spelletje ook geen slecht resultaat zijn, maar ja. Nee, zeker de... niet. Tegen ADO. Dat, uh, of nee, Edo. Edo, Edo. Edo. Edo. Edo. ADO is Den Haag, hè? Ja. <laughs> ADO is Den Haag, Edo is Haarlem. En, uh, maar ja, we gaan niet voor 0-0 naar het stadion natuurlijk. Nee, natuurlijk voor... niet. We komen voor de doelpunten, maar als we er niet zijn en hey, we hebben een puntje, dan moeten we die maar gauw koesteren. Uh, dus 0-0 nog op en ik uh, hou je op de hoogte. Dankjewel Piet. En uh, tot uh, straks als er weer wat uh, gebeurt uh, daar op Duitsersveld uh, Benno. Ja, het zou heel leuk zijn. Uh, Zeker, nou, ja. nou, twee duren. Hè. We hebben weer. Uh, uur, ja. de, de nieuwe gasten zijn weer binnengekomen. Ja, ja, ja. ja leuk. Keitlinien uit uh, Smit uit Haarlem. En dat brengt mij eigenlijk wel eigenlijk op het laatste nieuwtje. Want we krijgen natuurlijk. Uh, een stroom aan persberichten binnen elke week. En dat de provincie Noord-Holland. die verhoogt in dit jaar haar sponsorbijdrage. voor Bevrijdingspop. van 40 naar 100.000 euro. Dus eigenlijk 60.000 euro meer. Met dit extra geld kan Bevrijdingspop nog meer investeren. in veiligheid, verduurzaming. en uh, het, uh, het theaterprogramma over vrijheid. De organisatie van Bevrijdingspop wil de komende jaren naar de kern... waarbij het programma draait om het vieren van de vrijheid. Ook dit vindt de provincie, de provincie belangrijk. En dan terug naar de kern natuurlijk. Het toegankelijk muziekfestival waarbij de inhoud en betekenis van vrijheid centraal... Ja, vind ik altijd ontzettend vaag, hè, dat soort verhalen. Maar goed, het wordt dan wel duidelijk dat deze veranderingen... worden stap voor stap met de vrijwilligers doorgevoerd moet je natuurlijk allemaal niet in, uh, groot, uh, in één keer doen. Het festivalterrein wordt opnieuw ingericht... om meer ruimte te bieden voor verdieping en ontmoeting. Kijk, dat hoort bij de subsidie. Ja, ja. ja, anders krijg je de subsidie ja, ja, niet... Als je meer geld hebt, dan uh, kan je ook lekker achteroverleunen. Ja, ja, zo is het ook. En die Ben, ben Snyder, dat is de voorzitter van uh, Bevrijdingspop. Ah, die, die heeft al, connecties met Haarlem dus. Uh, uh, ja, ja, en die, uh, die, die kent uh, de provincie wel. En, uh, maar goed, die zal uh, opgelucht de ademhalen. Nou ja, Ketelien Smit zit tegenover mij. Ja. Uh, ben je wel eens bij Bevrijdingspop geweest? Nee, maar dat wordt wel mijn eerste keer. Oh. Ja, ja, ja, ik ga met de vriendengroep er naartoe Dus uh, wordt de eerste keer. Ik ben oh, heel dat benieuwd. We, oh, jullie hebben al afgesproken. We hebben afgesproken. Nou, zeker. geweldig. <laughs> en nou ja, de, de line-up is al bekend. Hè? Zo heet dat tegenwoordig. Mm. Dat is gewoon de artiesten die komen spelen in het gewoon Nederlands. Mm -hmm. uh, waar verheug je het meest op? Ja, ik denk toch wel, kijk het naar mijn vriendengroep. Hun zeiden al de bankzitters, dat, die, uh, dat ze wel benieuwd waren. Dus, uh... dat, dat is een muziekgroep, hè? De ja, bankzitters. Ja, klopt. klopt. Ook zo'n naam dat je denkt, van ja, de <laughs> Beatles is ook geen naam, maar bankzitters is ook geen naam. Nee, mee. nee, nee, ben nee. ik met je eens. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, en uh, wat voor muziek maken die ongeveer? Kan je dat aanduiden? Ja, een beetje pop. Een beetje, uh, een beetje uh, ja, ze vallen heel goed momenteel uh, onder de jongeren. Dat weet ik wel. Oh ja? ja Oké. Okay. Ja. zijn normaal gesproken zijn YouTubers en die nu ook muziek gaan maken, dus of aan het ja. maken zijn. Ja, okay. ja die draaien wij niet, hè? de bankzitters. Nee, <t arcin> die draai ik zeker niet, nee. Uh, Benno. Nee, wat denk jij? Nee. Daar gaan we niet aan beginnen, hoor. Ja. Maar je hebt er je hebt wel iets... Uh, ja, Rob, die zit uh, naast zich in de computer te zoeken. <Gelach> ja. Maar, uh, ja, ik heb hem gewoon niet. Nee, nee, nee. De, de bankzitters, dat bank gaan we niet doen. Nee, nee. nee. De Rob is namelijk uit de jaren tachtig, van de jaren tachtig... Uh, maar het, zij zijn niet alleen natuurlijk, hè? Nee, nee, nee. nee. Waar verheug je je eigenlijk op op, op zo'n festival... Gezelligheid. Ja? ja? Ja, gezelligheid. Ik denk ook wel lekker samen met andere mensen en toch een beetje een feestje ervan maken. Ja. Ja, daar verheug ik meestal op. Ja, ja, ja, ja, ja en... Lekker drankje erbij natuurlijk. En... Hopelijk zonnetje. Ja, hopelijk zonnetje. Ja, in de regen is het erg hoor. Ja, dan wil ja, dan, dan, uh, nee, ik niet meer. Wordt het, word het, word het de modderpoel? <laughs> Precies. En dus uh, oké, okay, nou hartstikke leuk. Wij gaan naar muziek en dan gaan wij beginnen over de mentale. Uh, geestelijke gezond, de mentale gezondheid van de jongeren in Zandvoort. Lijkt me een heel ja. goed idee, Benno. Ja. En uh, Kateline, natuurlijk, uh, dat gaan we zo dadelijk uh, doen. Maar eerst even naar het voetbal. Momenteel wel 0 tegen 1. Dus uh, oh. helaas heeft uh, Edo net een uh, doelpunt uh, gescoord. Ja. En verder denkt uh, Jaap Koper, een collega van ons... He, die kennen wij wel, uh, Benno. Ja. Dat ik echt de bankzitters niet heb. Ja, dat, <lacht> dat, dat kent hij mij nog ja. niet zo goed, hoor. Oh, Jaap, Jaap, Jaap, Jaap, Jaap. Ja. De bankzitters zijn hier. Zaterdagavond om kwart over negen. Sorry alvast, maar ik kom nog niet thuis. Heb heel de dag achterover gezeten... Dus schat, vannacht ga ik er even op uit Ik ben Matty in de taxi Vraag Koen, wat gaan we doen? Raoul is in voor actie Robbie komt hier naartoe En Milo has de dag niet Maar dat doet er niet toe Want vanavond maakt het allemaal goed oe, oe. Ik ben met de... Drie sambuka, vier safaris. Zij gaat met me mee vanavond. Maakt niet uit dat het je maïs. is. Oh, oh, oh, nu gaan de lichten aan. Oh, oh, oh, maar ik wil nog niet gaan. Dus ik ben Mattie in de taxi. Vraag Koen, wat gaan we doen? Raoul is in voor actie, Robbie komt hier naartoe. En Milo had zijn dag niet, maar dat doet er niet toe. Ja, wel grappig, hè? Ik heb gewoon de bankzitters. Hoor je dat even? Oh, dit, was dit, was dit was de bankzitters oh, met ja. de entourage. Volgens mij uh, een van hun uh, eerste hits. Klopt dat, Ketlin? Uh, Klopt, ja. ja, ja hè? dat dacht ik ook. Zeker oh, okay. weten. Ja, ja, ja, ja. Dus... Goed. Nou, eh uh, ja, stil, stil, ja, ik ben een beetje <laughs> ja, stil man ja, <laughs> ja, ja, dat merk ik. Ja, dat, dat, dat liedje, dat... Uh, <laughs> nou, goed. <laughs> uh, we laten dat los. We laten het <laughs> los. Ketlin, uh, um, uh, vertel eens... Uh, je bent hier in de studio om te vertellen over de mentale gezondheid van jongeren. Maar we gaan eerst natuurlijk jou voorstellen aan de, aan de luisteraar. Ja. Uh, je studeert... Ja, ik uh, studeer communicatie aan het in Holland in Haarlem. En ik volg momenteel sinds februari een minor genaamd marketing en social impact. En eigenlijk ben ik door die minor ben ik een campagne minor, gestart. Minor, wat is dat? Minor. Dat is eigenlijk een deel van je opleiding waar je echt gaat verdiepen in iets wat jij belangrijk vindt of leuk vindt. Oké. Okay. Ja, ja, wat een vrijheid. Ik, uh, ja, zeker. Maar ook heel erg leuk, want ik ben toen die campagne gestart. Dus uh, over mentale gezondheid van jongeren door social media en de eenzaamheid ook echt ja. daarvan. Maar even naar je studie, hè? De, ja. de communicatie. Ja, klopt. Uh, als je klaar bent, wat, wat kan, mag je en kan je allemaal doen? Nou, als het goed is ben ik dan een hele communicatieprofessional, Dus dan oh. uh, kan ik bedrijven helpen om een doelgroep te vinden. En ik kan ook uh, campagnes maken, reclame maken, lekker creatief bezig zijn. Vind ik ook heel erg leuk. Dus mm. uh, allerlei verschillende mogelijkheden. Zeker heel breed. Nu bij jullie aan de overkant van de randweg zit de Veiligheidsregio Kennemerland. En mm -hmm. daar kennen Rob en ik de strategische communicatieadviseurs. Ja. Hoe vind je dat woord? Strategische communicatieadviseurs? Moeilijk woord. Hele mond vol, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja dat ja. vind ik ook. Ja, ja. Is een, uh, heel moeilijk maar spreek je zoiets aan, zo'n titel? Uh, nou, niet, uh, niet direct. Ik denk dat ik uh, creativiteit heel erg leuk vind. Hmm. En professional communicatie vind ik een beter woord, denk ik, dan uh, Ja Ja, ja. ja, ja. ja. Ja, ja, goed. Deze communicatieadviseurs, die moeten dan de, de hoge heren van... want het zijn allemaal burgemeesters, hè? de raad van bestuur. Ja, zeker. En die moeten dan een beetje begeleid worden in ja. de, de dagelijkse gang van zaken. Oké, okay, um, jij gaat een campagne beginnen. Uh, om, uh, ik, ik las op jouw persbericht, want je hebt een keurig persbericht naar de redactie. Dank Ja, ja, het was een leuk verhaal. Je gaat een maatschappelijke awareness campagne voeren. Um, maar wat is dat? Ja, dat is eigenlijk een bewustwordingscampagne. Ik vind het heel belangrijk om jongeren bewust te maken... dat ze niet alleen zijn in het mentale gezondheid van social media. Social media is overal en heel veel jongeren die gebruiken het ook. Maar uit mijn onderzoek is gebleken dat 1 op de vijf jongeren... toch echt wel eenzaamheid ervaart door social media en eigenlijk door... Uh, de dingen die ze daar vinden, doen, et cetera. Ja. Wat is de naam van een campagne? Hoe verbonden ben jij echt? Oké. Okay. Ja, ja, ja. En ik wil echt uh, proberen jongen duidelijk te maken dat ze echt moeten gaan verbinden in het hier en niet alleen op hun scherm. Ja. Hoe, ver, hoe verbonden hoe ben verbonden jij? Ben, je echt? ben jij echt? Ik laat het even tot me doordringen. Ja. Want okay. het is. Het is uh, uh, ja, maar wat bedoel je daar dan mee? Ben je verbonden met je mobiel? Of Verbonden met je medemens. Nou ja, je bent. Kijk, ja, social media is natuurlijk. Uh, je verbindt op social media ook natuurlijk met andere mensen. Mm. Maar dat is niet diepgaand. Het is heel oppervlakkig. En uit mijn interviews zijn dan ook gebleken dat. Uh, doordat het heel oppervlakkig is, ontstaat er ook eenzaamheid. Want je hebt geen diepe gesprekken op Snapchat of Instagram of WhatsApp. Dat gebeurt niet. Nee. Dus ik wil eigenlijk uh, jongeren, aan, jongeren aanspreken om de verbinding juist fysiek op te voeken. En niet meer alleen op een telefoon. Want daar ja. lijkt het allemaal heel erg perfect. Maar is het eigenlijk niet. Nee. Het schijnt op scholen waar de mobielse in kluisjes moeten... dat het gelijk, dat fysieke contact een stuk beter gaat. Klopt, dat is zeker waar. Ja, ja. en dat stimuleer ik eigenlijk ook alleen maar. Uh, want ik zie dat jongeren dan echt weer gaan verbinden met elkaar. En dat is zo belangrijk in plaats van via een schermpje. Ja, ja. Dat gaat dan blijkbaar wel gelijk weer snel. Dat contact wordt snel opgebouwd mm -hmm. en, en uh, dus... Uh, het probleem is ook makkelijk te verhelpen. Ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk telefoon wegleggen, maar je hebt ook Iedereen heeft al een beetje een telefoonverslaving. Ja. Maar de jongeren echt. Nou, moet je erop zien. Hier. <laughs> Valt van mij hè? Valt van mij. Valt voor mij. <laughs> ja, nee. Ik, uh, ik, had echt, ik had jongeren geïnterviewd uh, uit Zandvoort. En die ja. vertelden ook dat ze het zo moeilijk vinden om een telefoon weg te leggen. Is dat zo? Oh. Ze, ja, ze vinden het echt heel erg. Ze zijn bang om iets te missen. Hmm. Ze zijn echt bang om iets belangrijks te missen. Of dat, ze, uh, ja, dat stukje, zeg maar. En daar gaat het gewoon fout. Ja. ja. ja. Nou, ik heb dat ding uitgezet. Ik werd er helemaal gek van eigenlijk. Ja. Het is, er zijn zoveel prikkels eigenlijk. Ja, heel veel. Ja, ja, heel veel. Ja, ja. Ja. Nou, we gaan even naar muziek. Even een prikkeltje erbij. <laughs> Nog een? <laughs> Nog ja, wow. In welke bankzitters heb je nu? Nee, ja, nee. Ja, nee. Ja, een, een plaat uit nou, volgens mij jaren negentig of zo. Geen oh. jaren tachtig. Nee, nou. nee, nee, nee, nee. Het is uh, iets uh, jonger wat betreft uh, de leeftijd. O, klinkt lekker. Ja, uh, ja een lekkere biet uh, ja, zit ja. erin, uh, Benno. Ja. En weet je wat het leuke is? In ja. deze plaat ga ik mij zo dadelijk even voorstellen aan jullie. Oh, oké. Okay. Ja, echt waar. Ja. Want uh, de Sting Rijn precies uh, ga ik voor je draaien... met de single Last in Music. Well, my name is Rob and I'm kind of fall. I tell totally you where my name comes from. R is a letter, but means I'll respond to anyone. You yes. to yes. we're mind, the old in myself. Normaal zou ik hem helemaal draaien, maar uh, ja, we gaan toch heel snel naar het Duitsersveld uh, toe, want uh, ja, ik heb al wat uh, appjes uh, van je gekregen, weer over social media gesproken. Wat appjes uh, van je gekregen Piet, want uh, er gebeurt uh, heel veel op het veld. Ja, we zijn uh, inderdaad, uh, zeg maar in de 78 minuten uh, kwam Edo los en uh, in uh, de 78 minuten werd het 0-1 via een, uh, een mooie aanval, over links. Nog geen twee minuten later, dan zat een tweede erin, een aanval door het midden, echt uh, kansloos. naam. Maar blijft dat nu? Uh, op dit moment is er trouwens uh, een strafschop voor Edo. En uh, we zitten allemaal in de 90-plus, zitten we al. Dus strafschop voor Edo. De stand is niet 2-0, maar 2-1. Ik ga zo verder. Nummer 12 staat achter de bal. Onze keeper zat te springen in de goal. En hij is 3-1 geworden nu. En uh, we hadden het, dus 2-0 waren we gebleven net. En uh, uh, Jetser de Haan die kreeg een uh, mooie vrije trap. En die schoot die in. Uh, Zo'n beetje vijf minuten voor tijd. Toen was het 2-1, en nu is het 3-1. Dit is wel de genadeklap. We zijn, ja, het is 3-1. Ik denk dat het zo is niet op onthoud geweest. Dus we bijten in het zand vandaag. We hebben geen punten. Toch weer balen? Ja, dat is toch falen. En ik moet eerlijk zeggen, ja, er zijn een heleboel spelers toch wel geblesseerd uitgevallen vandaag. Dat zijn allemaal wat oudere spelers. En die zijn ook wat kwetsbaarder, natuurlijk. En ja, Edo is toch de proef die bovenaan staat. En overigens niet zo speelt, vind ik. Maar. Uh, dus het is 3-1 en ik ben bang dat we dat niet meer gaan redden. Eh, uh, dat kijkt nog niet op zijn klok. Weer een lange bal van Edo, ze zijn wel... Ra Rappe aanvallers over de flank, veel. En dat, dat, dat gaat hier weer, die jongen die net ook van... De goals vielen ook zo over de, over de buitenkanten. Oh scheidsrechter is overigens gepistigd met zijn gele kaarten gedaan. Ik heb er denk ik zomaar 8 of tien zien vallen. Dus dat wordt oh. ook een hele administratieve afhandeling eh, naar de wedstrijd straks. Ik hoop dat hij allemaal de goede nummers ophouden en, <lacht> en maar, maar, maar goed. Even binga spelen. Even, <lacht> kijk, als je, als, je, als je wel eens bij die lagere elftal heb je wel eens een scheidsrechter die dat ook doet, maar die gaat naar huis en dan vergeet hij dit allemaal. Maar deze scheidsrechter, ja, die moet toch uh, al die gele kaarten notuleren. En, op de wedstrijdformulier en elke kaart kost minimaal 17,50 administratiekosten. Ja, dat meen je niet ook voor, zo, hè? Uh, wow. voor de KVB zijn het goede administratieve zaken. Zeker, je, je. Zeker weten. Ja, maar wat ja, betekent ja, dit ja. voor uh, de na-competitie uh, voor uh, SV Stamford? Ja, nou, uh, kijk, met, we spelen natuurlijk op deze hele gekke tijd. Uh, uh, de daar, onderste is vandaag vrij aan Muiden. Die speelt niet, die had één wedstrijd meer gespeeld. Wij gaan nu verliezen. We stonden drie punten boven de, degene die onder ons stond. Dat is Jong Hercules, waar we vorige week van worden. En Jong Hercules speelt vandaag tegen het uit. Maar die zijn natuurlijk een uur later begonnen als hier. Dus ik weet daar nog niks van. Dus normaal gesproken, als Castricum zou winnen, dan verandert het voor ons eh, niet zo heel erg veel. En alleen is er zijn we een beetje belangrijk: de uitslag van SVW. en Die speelt, die speelt wel. Dus die, eh, het, het, het kan vandaag. Het, zeg maar als als grootste pech zou zijn dat SVW gewonnen vandaag, vandaag, dat zou betekenen dat we bijna niet aan de na competitie ontkomen. Maar dat is dan ja, dat is dan is anders. Het is dus uh, ja, een puntje of twee of drie waren beter geweest, maar dat zit er even niet in. Nee, zeker twee punten wordt helemaal moeilijk altijd ik, natuurlijk. Ik denk dat de twee punten worden helemaal moeilijk, maar één puntje ook. En de scheidsrechter op een gegeven moment zo enthousiast volgens mij ook de, het, het, het oh, te uit af tot eind. Oh oh. <laughs> Nou, Pieter, wat een laatje. Zitten zit ze allemaal op het veld, uh, weet maar, je wel? Hij gaat maar door en ik zou zeggen: nou, bij 3-1, het is, het is gewoon open race, dus ja. dat klopt ermee. Maar uh, ja. hij, is ons, hij staat nog te kijken, hij kijkt nog niet eens op zijn klok. Edo gaat nog eens een keer in de aanval. En, uh, nee. Krijgt hij uh, per minuut uh, betaald of ja. zo? Uh? Ja, misschien in de overuren wel, dat weet ik oh, niet. Oh ja, oké. Okay. Het is overigens Edo een grote aanhangen en dan nogmaals dat, dat muzikantje straks, die zangertje. Leuk. Ik denk dat het wel gezellig in de kantine wordt en dat, is dan, uh, dat kan nog een doekje voor het boeren zijn en voor de penningmeester dat, uh, dat Pina komt in de kast. Ook belangrijk onderdeel van de voetbalvereniging als zandvoort. Dus, uh, dat blijft belangrijk doen. inderdaad. Dat blijft belangrijk. Ja. Hij breidt er maar geen eind aan ik Nee. Goed, maar, uh, uh, We kunnen je, nog wel een paar minuten... Ja, Ja, je je ja, wel. ja. Zandt 3-1 verloren en uh, volgende week gaan we uit... en uh, dan volgen we weer verder. Goed? Oké, okay, dankjewel Piet. En uh, tot uh, de okay. volgende. Oké, okay. okay. hoi. Dat was uh, Piet, uh, live op uh, Dijksveld. Helaas weer verloren hè, met ja. de, uh, 1 tegen 3. Wel tegen de bovenstaande Edo. Dus, uh, ja, ja, precies. Uh, zeker weten. Kathleen, heb jij iets met voetbal? Ik heb uh, stage geloof ik bij Ajax. Oh. Ja, ja, ja. Meed, vertel eens. Ja, bij de verenigingszaken. heb ik zes maanden mogen stage lopen. En dan mocht ik daar de communicatie van doen. Oké, okay. ja, en hoe ja. was dat? Ja, het was echt heel erg leuk. Het was een hele leuke ervaring. Ja, het was echt super. Ja. Vooral zo'n dynamische club. was echt leuk. Ja ja. ja, ja, ja. ja Men zegt een harde wereld, hè? Um, dat zeker. De echte Amsterdamse hè, strijdlust hebben ja? ze. En ook de werkmentaliteit. Dus uh, ja, nee, dat was wel hard, maar het was wel heel erg leuk. Oké. Okay. Ja. Dus vanuit die, die, die studie communicatie loop je stage. Waar, heb je nog meer stages gelopen? Nee, alleen bij Ajax. Oké. Okay. Ja. Nou ja, het is wel gelijk een leuk binnenkomen. Zeker, zeker. Ja, het staat mooi op de CP, toch? Ja, dat weet ik ook. En wat moet je dan de hele dag doen? Uh, ja, ik moest eigenlijk nieuwsbrief moest ik maken voor de doelgroep. Ik moest okay. de doelgroep ook beter kunnen benaderen. En wat, wat wie is de doelgroep? De fans? De uh, supporters? Nou, van verenigingszaken was het echt uh, eigenlijk de seizoenskaarthouders. die moesten in principe dan de. Uh, ja, de nieuwsbrief gaan lezen, maar hoe trek je die om die echt te gaan lezen? Ja, ja. Dus daar moet ik ook een beetje onderzoek naar doen, posters okay. maken. Dus dat oh, ja. uh, was heel erg leuk. Neurocastings. Leuk. Dus allemaal volgens de laatste uh, nieuwste inzichten op communicatiegebied, mocht jij die nieuwsbrief schrijven? Ja, ja, ja klopt. Okay. Ja, ja. En de, de input die werd geleverd door het uh, bestuur of zo? Wat, uh, nou, uiteindelijk maakte ik dan de nieuwsbrief. En op een gegeven Ja, maar waar hou je dan je nieuws van ja, die moest ik... Uh, de input inderdaad van de bestuursraad kreeg ik die. En ik moest ook een beetje op zoek. Hè, wat gebeurt er nou binnen zo'n vereniging? Zijn er nog leuke dagen? Zijn er nog leuke uitjes of iets oh, dergelijks ja, ja, ja, ja, ja. En op die manier uh, vind ik een beetje mijn nieuws op. Oké. Okay. ja Nou, dat is... Uh, en en uh, hebben ze af en toe nog leuke uitjes? Misschien dat was even voor SV Zandvoort natuurlijk. Hoe ze hun mensen tevreden houden. <hijs> Ja, ze hebben een historische fietstocht hebben ze gehad. Gaan ze okay. mooi door het centrum heen van Amsterdam. En uh, ja, allerlei leuke dingen. Een foute kerstavond club hadden ze ook. Dat je oh. een foute kerstrui moest komen. Foute, ja, wel <laughs> <Ja, een oude laughs> ga. Met ding. het uh, Ajax logo erop. Ja, ja ze uh, verzinnen ja. echt van alles. Dus, ja, uh, ja. Ja. We, weet je wat ik gisteren op tv zag of uh, vandaag, vanmorgen? Dat ze ook een uh, Johan dag hadden in de arena. En Johan Alle dag. mensen die uh, oh, Johannes ja. of uh, Johan uh, oh, heetten, ja, ja. die werden uh, welkom gegeten. En die mochten dan, zeg maar, overal een kijkje nemen. Ja, dat ah. leuk. Dus uh, iedereen ja. heette daar jou aan die dag vanwege jouw Cruijff natuurlijk, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uiteraard. Ja, ja, ja. ja nee, leuk. Heel leuk. Ik stel voor, we gaan even naar muziek en dan gaan we verder over de campagne die Ketlin gaat voeren. Nou, er toch over Amsterdam. Nou, ja. deze man mag daar ook uh, niet uh, bij nee. ontbreken, natuurlijk. Hè. Met bloed, zweet en tranen.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 Deze man is zeker verbonden aan uh, Ajax uh, Amsterdam... waar we het uh, net over hadden. Andere er zijn bloed, zweet en tranen. Ja. Ja, ja, hebben wij ook wel eens, Benno, toch? Ik, ja, ik zweet me hier uh, het apel. <lacht> ja, dat dan... hoeven niet alles te weten. <lacht> bloed, maar... heet, bloed, bloed heet, bloed uh, heet, studio. Uh, in... Zeker weten, ja. En uh, goed, Kitlin Smit, uh, die gaat een maatschappelijke awareness... Uh, spreek het goed uit, awareness. Zeker. Ja, dankjewel. Ja. En uh, campagne voeren hier in Zandvoort, hè? Ja. Okay. Um, dan ben ik, ja, dat, uh, dat heb je als je de 60 uh, tegen de 70 loopt. <laughs> ja, ja uh, gaat hard hè? <laughs> gaat hard, ja, ja, ja, ja. Maar eerst is Jan Lammers aan de beurt. En daarna, een half jaar later, ben ik aan de beurt. En dan worden we 70. Um, nou ben ik de naam van je campagne alweer kwijt. Hoe verbonden ben jij echt? Oh ja, ja dat vond ik inderdaad wel een uh, hele bijzondere titel. Mm. Um, het gaat over jongeren, de eenzaamheid van jongeren door sociaal media. Het ja. is eigenlijk tegenstrijdig, hè? Zeker. Ja, ja, ja, ja klopt. Het is ooit ontworpen om, om ons mensen met elkaar te verbinden... en wat ja. gebeurt er tegendeel. Ja. Dus, uh, ja. En nu je daar zo mee bezig bent... is jouw, uh, zeg maar, jou, tussen aanhalingstekens... relatie met jouw mobiel ook anders geworden... Ja, zeker. Ik bedoel, uh, ik zit er ook veel te vaak op. Veel te veel eigenlijk. Niet zoveel als de jongeren die ik geïnterviewd heb, maar wel ook veel te vaak zeker. En ik heb ook zelf wel gemerkt wat het bij mij eigenlijk doet. Want en? Ja, het brengt nooit iets goed. Het is, uh, je algoritme is eigenlijk ook zo ingesteld, dat je continu blijft scrollen. En dat TikTok is ook echt eigenlijk finesse. Het is echt, uh, ja. je blijft scrollen. Het stopt ook niet, het heeft geen einde aan. Het is gewoon een bodeloze uh, put waar je eigenlijk doorheen gaat. Ja, ja, ja. ja. ja. Ja, daar zit ik gelukkig niet op op TikTok. Nee, kan ik niet. blijf daar weg. Ja, ja, ja. ja dat, ik heb wat dat betreft een absolute hardliefdeverhouding verhouding met die, uh, die social media. Die uh, jongeren, jij gaat uh, die campagne voeren. Inmiddels heb jij wat interviews gevoerd. Want ja. wat, hoe ga je die campagne opbouwen? Nou, eigenlijk ben ik eerst begonnen met uh, onderzoek. Zoals het Trimbos Instituut heb ik, dus, uh, heb ik onderzoek uitgevoerd van <kijkt> goh, uh, wat doet het met social media en met jongeren? Wat doet het op mentale weg? Wacht even, Trimbos. Timbos Instituut. Ja, ja hun okay. hebben echt onderzocht ja. wat uh, het met jongeren doet, zeg ja. maar, social media. Dus dat is bekend? Dat is bekend. En op basis daarvan heb ik mijn eigen onderzoek eigenlijk gevoerd. Oh, waarom? Okay, Zij hebben het toch al gedaan? Ja, klopt. Maar ik wil toch wat meer zandvoort ook bij te gaan betrekken. En ik wil echt met de doelgroep ook in discussie gaan van uh, hoe komt het? Ik wil die doelgroep ook zo goed mogelijk begrijpen. Ik zit er zelf natuurlijk wel in. Ja. Maar ik wil ook de jongeren doelgroep begrijpen. Wat, wat triggert hun, zeg maar? Het, het zijn toch je leeftijdsgenoten? Hè? Ja, maar ook het, het begint in principe vanaf of een jaar of 14, dus het begint al oh. vrij jong. Ja, ja, ja. ja, ja. ja en die, en die doe ik ook graag spreken. Ja, ja, ja, ja. En, um, nou, je hebt drie uh, jongeren uit Zandvoort gesproken. Ja. Zit daar een gemene deler in? Ja, ik uh, moet zeggen dat het vergelijken met anderen, dat anderen het beter hebben op social media. Daar merk je dat het fout gaat. <kuggen> en ook dat ze iets missen. Dat ze echt zeg maar uh, niet worden uitgenodigd voor een feestje. Vervolgens zien ze het feestje weer op Snapchat of op Instagram terugkomen. Oh ja. En dan denken ze: oh jeetje, dit hebben het zo erg naar hun zin. Dat is echt, ze doen nu Natuurlijk. alles zonder mij. Nou. En ja, daar gaat het ook. Uitsluiten. Ze zijn ja, buitengesloten eigenlijk. En dat Uit... ontwikkelt zich in een laag zelfbeeld. Uh, ontwikkelt ja. zich in stress, maar ook depressie. Ja, ja, ja. ja uiteindelijk, uiteindelijk leidt het tot, tot depressie. Want ja. jij ja. ja, over depressie gesproken. Je noemt je, je eigen broer. Ja, ja je noemt het broertje. Dus broertje. ik neem aan ja. dat hij jonger is dan jij. Ja. Ja, klopt. ja. ja. Uh, wat die heeft daar dus ook last van? Zeker. Op. Het was zeker ook een grote aanleiding. Uh, hij vertelde mij ook dat social media echt een negatieve invloed op hem heeft. Um, en uiteindelijk is hij ook in depressie beland, inderdaad, omdat hij zich zo eenzaam heeft gevoeld. Ja. Hij zag dat andere mensen het beter hadden. Ging hij ging zich vergelijken met andere mensen. Ja, ja. En dat deed heel veel voor hem. Ook als je helemaal mentaal niet helemaal lekker in je vel zit en je ziet dat. Ergens weet je wel dat het allemaal nep is, maar op dat moment ja. zie je dat niet. Nee. Dan denk je, hey, die mensen hebben het allemaal voor elkaar en ik niet. Hoe kan dat? Nu ja, ja, ja. Dus is het toch eigenlijk voor jongeren, pubers... Uh, die, die zitten natuurlijk altijd toch wel in zo'n twijfelfase, toch? Dat, dat hoort bij het groeiproces ja. van, van uh, wie ben ik en waar hoor ik bij ja. en... Uh... Ja, uh, je lichaam uh, ontwikkelt zich, dus ja. je ziet er niet uit. toch, Rob? Ja, ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar uh, tegenwoordig is uh, alles uh, met uh, eieren e e gemaakt. Uh. Ja. Nou, ik moet even iets uh, vrolijker kijken op de foto. Of, oh, ja, ja, uh, ja, ja, ja. Er ja. zit één haartje niet helemaal goed. Uh, corrigeer ja, ja, dat even. Ja. ja. Dan krijg je allemaal prachtige foto's, maar het zijn die mensen eigenlijk helemaal niet meer. Op nee. Op een gegeven moment. Nee, dat klopt. En dan ga je er tegen kijken. Wat eigenlijk gebaseerd is op helemaal niks. Want het Precies. is het nep. Ja. dus Maar het relativeren, dat is natuurlijk wel heel erg lastig. Mm -hmm. want, je, want je moet overal doorheen kijken. Ja. En dan heb je eigenlijk, kan ik me voorstellen, ja, waarna, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Het is toch fake. Dus. Ja, je kan er eigenlijk wel gewoon mee ophouden. Ja, eigenlijk wel. Daarom heb ik ook een challenge bedacht: een Disconnect Challenge. Dus oh. eigenlijk hoop ik dat jongeren toch wel even hun telefoon wegleggen. Ja. En in de hoop dat ze echt even gaan verbinden naar buiten, naar de sport. Gewoon echt werken aan hun eigen mentale gez uh, gezondheid. Ja in plaats van alleen maar op een telefoon zitten en scrollen. En dat ja. is natuurlijk hartstikke moeilijk, dat begrijp ik. Maar daarom ben ik ook heel blij dat onderwijsinstituten daar ook bij helpen... dat je telefoon ook echt moet inleveren op school. Ja, weet je wat het wel is? De ouders geven eigenlijk het verkeerde voorbeeld over het algemeen. Ja, zitten ook heel vaak, zitten heel op... vaak ja. op hun telefoon. En opa en oma die kunnen ja. tegenwoordig ja. ook al, al, allemaal. Kijk top? je nou nog mee? Ja. Oh, het viel op. Ja, ja. ja nee, maar dat, dat is toch helemaal fout ook eigenlijk. Ja. Zeker, zeker. Maar juist omdat het juist heel erg nieuw is nu... Ja, moeten de ouders nou ook inderdaad opennomen. Ook hun eigen kleinkind. Of ook uh, dochter of zoon aanspreken. van goh Leg je telefoon even weg. Want dat doet uiteindelijk niks goeds. Nee, precies. precies. Nou, we praten zo verder. Eerst maar weer eens een uh, lekker... Uh, zonnig muziekje. komt die aan. Ja, ja is het goed? Oké. We're gonna party as much as we can. Wearing Prada skirts real tight Temperature is rising Feeling real hot In the heat of the night Midnight The party won't stop Until the morning light I'm scoping out the honey. And cinnamon tans, wow. This ain't nothing but a summer jam. Het was gewoon een uh, underdog project uh, die we draaiden. Back to the 90s uh, volgens mij met de uh, Summer Jam inderdaad uh, van de Underdog Projects. We gaan weer verder met uh, communicatie. In, uh, ja, de social media bij jongeren blijft gewoon belangrijk ook voor ze. Ja. En ze zijn bang inderdaad, wat jullie ook zeiden, om wat te missen. Maar hoor je er ook nog wel bij als je zegt van... Hey, ik ga even een paar dagen minderen. Mm. Ja. Mag je dat zomaar doen? Hoe reageren de vrienden daarop? Ja, ik denk sowieso dat... Uh, ja, je bent ook in een levensfase dat je ook heel erg onzeker bent. Dus misschien kan je inderdaad ook gaan dat afvragen. Maar het is ook heel belangrijk dat je voor jezelf gaat kiezen... En ja. dat je toch bij jezelf gaat ik, oké, dit is niet goed voor mijn mentale gestel. Ik moet voor mezelf gaan kiezen en ik moet even mijn telefoon wegleggen. Maar is dat een bewustwording die je. Uh, dat je dat proces zelf moet doen? Of uh, moet je. Moeten ze daar per definitie bij geholpen worden? Nou, in principe uh, jongeren, jongeren wel. En dat kan door middel van ouders natuurlijk. Hè. Die hebben ook in principe de meeste uh, invloed op hun kind. Vooral bij jongeren van 14 natuurlijk. Uh, maar naarmate ze ouder worden... is het ook heel belangrijk dat uh, scholen, inderdaad wat we al genoemd hadden... Uh, hierbij gaan kijken. Maar ook um, dat ze het ook gaan wel... Ja, Scholen, ouders, dat zijn echt wel belang de, eigenlijk de belangrijkste. Ja, oh ja. Vooral als je zo jong bent. Ja. Oh, ja. Dus opa's, die. Uh... Opa's en oma's, eigenlijk ook wel. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, Beno, ja Beno. <laughs> nee, opa's en oma's die zijn ook hartstikke belangrijk. Vooral als de kinderen ook heel erg jong zijn. Ja, zeker wel. Oké. Okay, ja. Nou, ik zal ze van jeetje geven die kleinzoons van me. <laughs> de campagne, hoe verbonden ben jij echt? Die gaat. Uh, Beginnen Of is al begonnen hier in Zandvoort? Ja, ik heb een Instagram pagina gemaakt. Het heet oh. de Verbondenbar. En eigenlijk op basis van een Instagram pagina... wil ik jongeren laten zien dat ze niet de enige zijn... die zich eenzaam kunnen voelen door social media. En één op de vijf jongeren die voelen zich echt sterk eenzaam... door sociale media. En ik wil eigenlijk met mijn campagne jongeren bewust maken... van je bent niet alleen. Hmm. Dit zijn de dingen die je eventueel kan doen. En aan deze mensen kan je eventueel toe... En uh, daar doe ik ook mijn challenge dan op, zeg maar. En dan vraag ik ook jongeren van, hoe gaat het nu? Ja. Dus uh, ja, die, die dus, dus ze gaan naar de Instagram-pagina. Uh, en ja. ik spreek het een beetje Nederlands uit. Dat vind ik wel leuk. En, die, uh, en daar kunnen ze dus het een en het ander mee. Ja. Um, en dan? Maar ook verhalen van anderen. kunnen Lezen, lezen zeker. Ja, ja kunnen verhalen van anderen lezen. En um, andere uh, mensen ook zien, zeg maar, die ermee te maken hebben. Misschien zelfs contact opnemen met die mensen eventueel. Oh ja, dat zeker. Zelfs, uh, okay. ja, ja, ik hoop ook later eigenlijk, door middel van mijn campagne, ook misschien een community op te richten. Dat uh, jongeren die eenzaamheid toch bij mensen terecht kunnen. Dus, uh, Doen jongeren dat wel? Dus zeg maar, moet je moet je toch kwetsbaar opstellen. Ja, ja, het is ook heel erg lastig, want het is niet stoer zeg maar, nee. om te vertellen dat je eenzaam bent. Het Al die tesla rondbommetjes ja, nee, ik, ik snap het helemaal. Het is niet stoer. <laughs> <laughs> maar daarom is het juist zo belangrijk om er ja. een gesprek van te uh, gaan ja, maken. Ja, ja, ja. ja, dat is echt heel belangrijk. Ja. Juist het gesprek aangaan met de jongeren ook. Ja, ja. ja je had toch ook zo'n campagne één tegen eenzaamheid? Ja, klopt. En dat, dat sluit ook een beetje op jouw zeker, aan. Zeker. Ja, mijn is natuurlijk wat kleinschaliger, omdat ik de jongeren echt benader vanuit Zandvoort en Haarlem. Uh, maar één tegen Eenzaamheid is zeker ook een hele goede vergelijkbare campagne, Ja, ja waar ze ook veel mee hebben bedreigd. Ja. Oké. Okay. Is, is de campagne is inmiddels al gestart? Ja, die is nu gestart. Okay. Ja. We zijn aan de beginfase. Ja. Ik ben nu sinds februari begonnen okay. uh, met mijn onderzoek doen, en ik sta nog echt aan het begin. Maar uh, neem zeker een kijkje op mijn Instagram. Ja, natuurlijk. Voor meer informatie. natuurlijk. Noem, noem het nog even: De Verbonden Bar. De Verbonden Bar. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. En um, even kijken. Uh, van jongeren van 12 tot 25 jaar lees ik hier. Is dat Klopt. Een, Ja, dat is toch wel een vrij grote doelgroep. Het is een hele grote doelgroep. Ja. ja, ja, ja. Ik heb ook echt. Die drie interviews heb ik ook echt zo verschillend mogelijk proberen te voeren. Dus met een meisje van 14, een jongen van 17 en een jongen van 21. Hoe kom je aan ze? eigenlijk uh, ook benaderd via sociale media. Oké. Okay. Ja, en ook uh, door middel van mijn broertje natuurlijk. Die hebben ook vrienden, die ja. in de doelgroep zitten. En ook proberen daar te kijken van... goh zou ik met jou een interview mogen doen... om te kijken van hoe je je eigenlijk voelt. Ja. En op die manier heb ik eigenlijk die mensen kunnen benaderen. Het ja. Ja. is een, een jongere die nu zit te luisteren... en die denkt van... Uh, nou ja, ik, ik, ik word er eigenlijk ook wel heel depressief van. Wat, wat kunnen ze eigenlijk dan gaan doen? Naar de huisarts? Of, of... Zeker, je kan naar de huisarts toe. Je kan ook het gesprek openen... want één op de vijf jongeren zijn eenzaam. Dus ja. dan ga ook zeker een gesprek aan met je vriend of vriendin... die je eventueel hebt. Okay. Ga naar, de, naar je ouders toe... Um, ga naar je huisarts toe, inderdaad. Maar ook sporten schijnt ook heel goed te zijn... voor je mentale gesteldheid. Is dat zo? Zeker, okay. ja. En, en, maar jongeren die zetten zich op deze leeftijd juist af tegen hun ouders. En ja. dat is een normaal verschijnsel. Ja. Uh, dus ja, we roepen nou wel... praat met je ouders, maar... De, dat is de laatste club waar je wil zijn als jongere, denk ik. Ik snap het. En daarom is het ook heel belangrijk om die rollen om te zetten. En ook dat de ouders gaan praten met hun kind. Mm. Of opa en oma's, natuurlijk. Maar die willen dat niet. Met je opa praten wil je wel. T Toch? <laughs> Zeker. <laughs> Een liedje van geweest. Helemaal opa. Ja, ja. Oh ja, van ja, ja. Lee Joorwaard. Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, over liedjes gesproken. Laten we even uh, ja, muziek gaan doen. We ja, ik heb nog de bak zitten klaarstaan daar hoor. <laughs> we gaan even lekker funky doen. Oh lekker. Heerlijk, ja. dat vind ik altijd zo'n lekkere muziek. En ik mag er één in het hele programma draaien van mezelf. Oh, dus uh, Nou, daar komt hij aan, de funky player. And Do You Feel the Fire Tonight? Can you feel it in the air? Oh, yeah. Something magic, something rare. Neon mm -hmm. lights across your face. So bright. Slow desire in every trace. All right. Every move pulls me inside. High, velvet, whisper skin on skin. Uh -huh. Feel the rush begin again. So real. Every second locks us in. To a rhythm deep within. Do you feel the The energy just flows. Keep on. Every breath, every sound lifts me up, spins me. Around. De Funky Player, dat was weer even een, een mooie... Momenten. Ja, en dat is weer een artiest die niet even zegt dat hij klaar is met zingen. <hijen> hij <hijen> Voordat je het weet het is het Zeker weten. Nou, we waren net op tijd, toch? Ja, we waren. Ja, ruim op, op, op tijd, tijd nou, ja, ja, ja, ja. zeg maar. We gaan in deze laatste minuten, we hebben nog 10 minuten te gaan tot aan het nieuws. Gaan we de zaken nog even samenvatten? Want het is wel een, uh, een belangrijk onderwerp. Die uh, toch een, uh, bij 20% van de jongeren in Zandvoort en Haarlem, Nou, landelijk denk ik, hè? Landelijk? Het ja, hint. ja. Klopt. ja. En ja. Uh, speelt, dat, is, dat zij depressief worden door sociaal media. Um, ja, depressief. Ik zat te denken, dat is uh, toch wel, uh, wel heftig eigenlijk. Ja, ja klopt. Uh, waar waar uit zich dat in, in de depressiviteit? Nou ja, eigenlijk gewoon er niet meer kunnen uitkomen. Hè. Gewoon echt alleen maar in die zwarte bubbel eigenlijk zitten. En gewoon geen weg meer vinden om, uh, om eruit te komen. Oké. Ja, okay. ja. Maar je, ja, je hebt neerslachtigheid en depressief zijn. Mm -hmm. Volgens mij is depressief iets erger dan. Zeker. Ja, zeker. Daar zit je er echt nog verder in. Ja, ja, ja. En is het dan eigenlijk. Wanneer kan je dan voor jezelf. Ja, ik probeer even voor de jongeren. Een, een duidelijk beeld te schetsen. van. dat, uh, dat ze kunnen herkennen van. Uh, ik ben neerslachtig of ik ben depressief mm -hmm. kan, kan je dat aangeven de, nee, in principe uh, de huisarts maakt in principe de diagnose ja, als je naar de huisarts gaat en je komt met uh, klachten aan zoals je niet lekker in je vel zit uh, ook doet wel het extreme natuurlijk dan maakt de huisarts op een gegeven moment een diagnose van goh je bent ongelukkig of je bent echt depressief ja, ja. en dat zijn echt twee verschillende soorten factoren natuurlijk waar je ook twee verschillende dingen mee doet ja. uh, want als je depressief bent zit je er echt wel heel ver in en dan heb je ook echt hulp nodig mm. Professionele. Hulp. Zeker, om ja. eruit te komen. Ja, ja, ja, ja. En dan hoeven we niet gelijk aan een psychiater te denken, maar aan een psychologisch, denk ik wel voldoende. Ja, ja, ja klopt. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja, echt praten met iemand erover, inderdaad, dat helpt al heel veel. Ja. ja. En, en uit het zich bijvoorbeeld ook in, uh, door slapeloosheid. En, uh... Ja, verschillende factoren. Uh, slecht doen op school natuurlijk, door slapeloosheid. Uh, helemaal zeg maar, jezelf afzonderen van de buitenwereld, oh, afzonderen ja. van je ouders, ja, ja. helemaal op jezelf zitten. En um, gewoon echt heel negatief denken over jezelf, over mm. je toekomst, over het uh, aan ja, het doen bent. Oké, okay. ja, ja. Ja. nou we hebben heel veel, veel van je geleerd, uh, dit, uh, dit uur. Um, je Insta Instagram. Uh, Pagina noem dat nog even? De verbonden bar. Verbonden bar. Ja. ja, daar kan je eigenlijk. Daar kan je alles op terugvinden. Zeker. Alle informatie staan daar. Ook uh, alle uh, gesprekken die ik even heb gevoerd met mensen die wel op beeld uiteraard willen komen zijn daar. Uh, en ook de challenge, hè, de Disconnect Challenge is daar ook dus uh, te ja. vinden. Ja. En ondertussen ga jij, wil jij dus nog meer jongeren interviewen? Of Ja, zeker. Er... Ja. En nog in de beginfase, dus ik wil mijn onderzoek eigenlijk ook gaan verbreden, ja. om zo meer jongeren te kunnen helpen. Kunnen jongeren zich aanmelden? Um, of in principe... Ga je zo zelf opzoeken. In principe uh, zoek ik ze zelf op. Ja. Uh, ik ga ze zelf benaderen. Maar als jij me gaat volgen op Instagram en je zegt... nou, ik heb een vergelijkbaar verhaal, dan uh, stuur me graag een berichtje. Oké, oké. Okay. Okay. Nou, fantastisch. Uh, dan zijn we denk ik rond. Of heb ik iets gemist? Nee, nee alles, uh, alles is verteld. Zeker. Nou, alles is verteld. Hoe is het mogelijk? Is? Heel goed, heel goed. Ja. <laughs> Alle ja. vragen gesteld. Ja, ja, ja. Dat, uh, we zijn helemaal rond. Dankjewel voor de komst naar de studio. Ja, jullie heel erg bedankt dat ik hier mag zijn. En, ja. uh, graag gedaan. En graag tot de volgende keer. Zeker. Ja, <laughs> en ik zou maar zeggen inderdaad uh, voor uh, die jongeren, don't worry, be happy. Ja, inderdaad. Zeker voor goeie.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 Don't worry. Be happy. Don't worry, be oh, her eyes, her eyes.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 I say when i see you